Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Maria Sharapova is betrapt op doping. Ze maakte zelf bekend dat ze positief is getest op de Australian Open... op het middel meldonium. Dat wordt ook gebruikt om hartproblemen te bestrijden. Het staat sinds 1 januari op de dopinglijst... omdat mensen er een beter uithoudingsvermogen van krijgen. De vijfvoudig Grand Slam-winnaar zegt dat ze het middel al tien jaar... op doktersadvies gebruikt... Sharapova was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de nieuwe regels en zegt dat ze een grote fout heeft gemaakt. Turkije en de 28 leiders van de EU-landen onderhandelen vanavond verder over een akkoord over de vluchtelingencrisis. Er ligt een Turks plan op tafel om alle migranten die met boten zijn aangekomen in Griekenland terug te sturen naar Turkije. In ruil daarvoor zou de EU tienduizenden erkende Syrische vluchtelingen moeten opvangen uit Turkse kampen. De Rotterdamse politie is in de wijk Overschie begonnen met preventief fouilleren. Dat gebeurt vanwege de twee schietpartijen van vorige maand. Begin februari werd een man doodgeschoten en later in de maand werden auto's en een woning beschoten. De komende drie maanden mogen agenten zonder verdenking voorbijgangers fouilleren en auto's doorzoeken. De Mexicaanse president Peña Nieto ziet gelijkenissen tussen Donald Trump en Adolf Hitler... Volgens hem sloegen Hitler en Mussolini een vergelijkbare toon aan en heeft dat tot grote drama's geleid. De republikeinse presidentskandidaat heeft tijdens zijn campagne hard uitgehaald naar Mexico. Hij zei onder meer dat Mexicaanse immigranten alleen maar drugs en misdaad naar de VS brengen. Een speler van voetbalclub VVOG uit Harderwijk heeft aangifte gedaan van racisme. Zaterdag maakte een supporter apengeluiden tijdens de wedstrijd tegen Harkemaanse Boys. Beide teams liepen daarom het veld af. Op de site van de amateurclubs wordt het incident streng veroordeeld. Dan nog het weer. In het binnenland kan het vannacht licht gaan vriezen. Morgen bewolkt en wat regen, mogelijk met natte sneeuw. In de middag droger en maximaal 7 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij het Tweede Uur van CFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en we gaan rustig door met het draaien van filmmuziek. Tweede Uur, Two Week Notice, Bounce, Out of Africa. Dat zijn wat bekende films. The Golden Compass, slechte film, fantastische muziek. En Hugo Montenegro en één nummertje uit Sweet Home Alabama. Daar moet je het mee doen, gaan. Maar we beginnen altijd met een hitje. Een groot hit was deze... Uit de film The uh, Jewel of the Nile dacht ik dat die film heette Billy Ocean. The Jewel of Denial, een romantische avonturencomedie. Is aanstaande vrijdag 11 maart televisie. Begint heel laat, 10 minuten over half 11 op RTL 8. En dat is eigenlijk het tweede deel van een uh, film... die daarvoor zit, Romancing the Stone. Ook uh, met dezelfde hoofdrolspelers, Michael Douglas en Kathleen Turner... En bij de uh, Romancing the Stone hoort deze muziek en daar is de muziek van Alan Silvestri, daar komt die de titelmuziek. Mm -hmm. Romancing the Stone soundtrack. Zonderlijke soundtrack dus ik beperk me tot even tot het laten horen van het begin van de tune, de, de, de titelmuziek. Maar wat wel hele mooie muziek is, dat is de, de muziek uit de film Two Week Notice. In het eerste deel heb ik het de deel gedraaid en nu kom ik bij de muziek van John Powell. Die heeft mooie muziek gemaakt. Kijk, denk ik denk naar uh, Kung, Fu, uh, Kung Fu Panda, dat was ook zo'n geweldige soundtrack samen met Hans Siemer. Oh ja, Hans Siemer heeft de muziek gecomponeerd voor Kung Fu Panda 3, daar nou zal ik volgende week eens mee komen, dat is ook mooi. En eh, dan heb ik gezegd: John Powell, two-week notice. Dan gaan we gewoon wat uitdraaien? Want dat zit mooie muziek. Het Love Team. Dit is het slotnummer. soundtracks geschreven. Dit is een aardige, dit is echt niet een van zijn toppers... maar ik vind hem toch wel mooi. Vooral op het thema in de drie nummers die ik heb laten horen, dat mooi terugkomt. En de laatste versie natuurlijk... allerlei verschillende instrumenten gespeeld. Eerst piano, toen gitaar en toen een heleboel instrumenten. En dan kom ik bij een hele andere film. De film Bounce. Daar zal ik je iets over vertellen. Want het is een film die zeker de moeite waard is. Bounce is ook op televisie. We hebben veel tv-films deze keer. En die is donderdag, 10 maart. En het verhaal gaat als volgt... De charmante reclame man staat zijn vliegticket af aan een onbekende man. Het vliegtuig stort neer uh, en om zijn knagende geweten te zussen... besluit Buddy de weduwe Abby uh, op te zoeken. Voordat hij kan vertellen dat hij indirect verantwoordelijk is voor de dood van haar man... worden de twee hopeloos verliefd. Je snapt het al, het is een uh, romantische film. En de muziek is mooi, die is van Michael uh, Dana. Ik ga er gewoon wat muziek uit draaien. Het was een, een hooggewaardeerde soundtrack. Ik geloof dat hij uh, ja, in de categorie... maximaal vijf sterren, vier sterren heeft gehaald. Dus uit film Bounce. Komt-ie. Uh, moving Day. Rol worden gespeeld door Kenneth uh, Paltrow en uh, uh, Ben Affleck. Het volgende nummertje is uh, uh, Boarding Path. Je ging iets fout, maar wat, weet ik ook niet precies. Nice to meet you. En in de film zit er ook één popliedje. Dat wil ik jullie niet onthouden. Want het is een van mijn favoriete bands: Moshiba. Rome wasn't built in a day. You and me were meant to be. Walking free in harmony. One fine day we we'll fly away. Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Ja, de prachtige film Bounce. Mooie muziek, uh, Michael Daarna. En dan komen we bij een hele grote film. Out of Africa. Muziek van John Barry. En daar ja dit is gewoon een film die de moeite waard Het is. Aanstaande vrijdag. Heb je hem nog nooit gezien? Nou, dan moet je absoluut kijken. Prachtig film. En we gaan er gewoon wat uit draaien. John Barry... Out of Africa is aanstaande vrijdag 11 maart om tien voor half twaalf op België 1. Out of Africa is Hollywood op zijn best. Groot, aangepakt, meeslepend, melodramatisch met geweldige beelden en steracteurs. Robert Redford oogste niet te min veel kritiek met zijn te Amerikaans gespeelde rol van de Britse jager Hatton. Met wie de Deense schrijfster Karin Bliksen, Meryl Streep, in Kenia een moeizame buitenechtelijke relatie aangaat. Toch is Out of Africa een bijzonder fraai werkstuk. Twee grote sterren klikken perfect in aan de benemende mooie kaders. onder leiding van een regisseur die koers weet te houden. Zeven Oscars, waaronder die voor beste film, beste regie, scenario en cameravoering. Nou, dat is allemaal niet misselijk, hè? En nou, we draaien er gewoon nog uit: Flight over Africa. John Barry, die kan er wel wat van natuurlijk, de, de, de end credit. We mogen wegdromen op de klanken van Out of Africa. En je kan nog verder blijven dromen. Want de volgende soundtrack is ook een bijzondere. En dat is uit de film. Een waardeloos film overigens. The Golden Compass. Ik draai even wat muziek. Dan vertel ik het verhaal. Film met onder andere Dakota, Blue Richard, Nicole Kidman en Daniel Craig. En de jonge Lyra Baluka snapt als enige hoe een prachtig gouden meetinstrument werkt. Wat haar in contact brengt met eigenzinnige wetenschappers, een enge society dame, een pratende ijsbeer en vliegende heksen. Nou, dat belooft heel veel. De muziek is prachtig. Uh, Die is allemaal van Alexandre Despla. Dit is Sky Fairy. Luisteren naar de Zandige Golden Compass' van Alexandre Desplat. is het nummer: Even kijken hoe deze heet: Lee Sourceby Airship Adventure. Nog geen genoeg van Lord Israel. Dat is ook een zeer mooi nummer. over deze bijzondere soundtrack uit de film The Golden Compass. De muziek van Alexandre Desplat. Bij de film Muziek Liefhebber staat deze soundtrack heel hoog. Vijf sterren, maar liefst. En ja, het is wel te recht, want Het is zeer gevarieerde muziek. Alles in mooie thema's, mooie orkestratie. Prachtige CD, prachtig. De meeste nummers zijn schitterend. En Wat ook een schitterend nummer is, is een nummer uit de film Sweet Home Alabama. Een film die ook... Ja, heel vaak op televisie is. Daar zit een mooi nummer in. Van, uh, de muziek is van George Fenton. Het is de Coondock Cemetery. Ruim niet helemaal. dat duurt ook ruim zes minuten, maar een stukje ervan moet kunnen. Over deze prachtige muziek van uh, George uh, Fenton. We hebben wel bekende componisten gedaan. Ik zie uh, op mijn lijstje staan uh, Alexandre Despla, ik zie op mijn lijstje staan Jean-Paul, ik zie op mijn lijstje staan uh, de Dimitri Tionkin, nou, ik zie uh, Michael Dana staan. Te uh, veel om op te noemen. De hoogste tijd inmiddels voor uh, de afsluitende muziek. Uh, Dan mijn zoon Philippe uh, Rombie, komt hij. naar het CFM Cinema. Mijn naam is Ako Beuving en we hebben weer allerlei mooie filmmuziek geraakt. Tweede uur vooral instrumentaal, klassiekachtig, romantisch ook. Mooie vioolklanken. Eerste uur heel veel pop. Ik wens je een hele goede week toe. Tot volgende week maandag. Zelfde tijd, en dezelfde zender. CFM natuurlijk.